7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. President Obama heeft gezegd dat hij in januari met concrete maatregelen komt... om de verkoop van wapens in Amerika aan banden te leggen. Daarbij richten hij zich in ieder geval ook op wapenbeurzen... waar wapens makkelijk voor iedereen te koop zijn. De plannen zijn een reactie op de tragedie in Newtown... waar afgelopen vrijdag 20 kinderen en 6 volwassenen op een school werden doodgeschoten.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 Het extra geld wordt gebruikt om de jeugdwerkloosheid te bestrijden... en ouderen meer kans te geven op de arbeidsmarkt. Ook willen de partijen de bouwsector stimuleren. En ook het maatwerk bij de verstrekking van hypotheken aan starters op de woningmarkt. Op pakjes sigaretten in de EU moeten naast waarschuwende teksten ook afschrikwekkende foto's komen. In Australië zijn zulke foto's al verplicht. De pakjes daar hebben een uniforme lege groene kleur en geen merksymbolen. Volgens de Europese plannen moet de verpakking van sigaretten en check hier ook ongeveer zo eruit gaan zien. Al mag er nog wel een merk op. Het weer.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 ANUB ah, Verkeersinformatie. De avondspits in Nederland is bijna al een uur verleden tijd. Maar net over de grens zijn nog altijd grote problemen op de Duitse A4. Bij Aken is daar vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd. De snelweg richting Keulen is helemaal afgesloten en dat duurt nog tot uh, laat vanavond laat. Verkeer dat nog bij Eindhoven zit en richting Keulen wil, kan het beste omrijden via Venlo over de A67 en de Duitse A61. Aan de op de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen de Alfred Noordwijkerhout Hout en Warmond, Twee kilometer na een aanrijding. Maar de weg is daar weer vrij. We zitten al in de zeventigste minuut. Tjongejonge, dat is een flinke overtreding. En jou, twee keer geel.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 Voor ons, kinderen van de jaren 50, was Amerika een droomland. Wat is er over van die Amerikaanse droom? Reizen zonder John van Geert Mak, het perfecte cadeauboek. Ook in een crisis zijn er volop kansen. Hof Horneman Bankiers, uw vermogen is het waard. Als vertegenwoordiger van MKB Brandstof spreek ik regelmatig met ondernemers. En wat hoor ik dan nog wel eens?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 Dames en heren, goedenavond. Onze gasten is de hoofdredacteur van de L en geeft zichzelf graag ieder jaar een nieuwe tascadeau. Maar dit jaar verdient ze gewoon twee nieuwe tassen... want zij is uitgeroepen tot hoofdredacteur van het jaar 2012... en publiceerde daarnaast het boek Geluk is een jurk... waarin ze aantoont dat kleden wel degelijk de man en de vrouw... Maken, ja, zelfs levens kunnen veranderen. Hier is Cecil Narinks. Uw presentator is Petra Possel. Nou, Cecil, een extra tas verdienen. Je hebt een extra jurk verdiend, natuurlijk. Ja, zeker. En die had je aan bij de uitreiking, toen je werd ja. verkozen tot, ja. tot hoofdredacteur van het jaar. Ja. En hoe zag die eruit? Uh, het was een... Uh... Een, een Jurk van Dolce Gabbana ja. uh, van, de, van de laatste collectie en die is uh, heel barok, heel veel rozen zitten erin. Het was een, een print op zijde van een kruissteek, uh, een, een, een roosboeket en dat afgewisseld met stukken zwart kant. Dus vrij uitbundig voor een narings ook wel. Hè? Dacht uh, heel uitbundig, maar ik dacht ja, kom op, uh, als ik deze prijs in de wacht weer ga slepen, wat ik heel hard hoopte, dan moet ik wel een beetje voor de dag komen. En er zijn al zoveel vrouwen in het zwart die avond ik ben twee dagen van tevoren toch maar eventjes uh, de winkel ingegaan. En uh, deze jurk had ik al op internet gezien. De collectie vond ik ontzettend mooi. Ik heb de show gezien. En toen hing die daar en ik trok hem aan. En ik dacht, ja, dit is hem. Dit is hem, deze jurk. En deze jurk ja. moet Cecil Narings haar overwinning vieren. Want je wist helemaal niet dat je ging overwinnen. En je had al nee. drie keer in een hele dure mooie jurk daar ja, gezeten. Ja, maar ik moet eerlijk bekennen dat de twee eerdere keren... dat ik genomineerd was als hoofddirecteur van het jaar... ik een jurk geleend had. En ik dacht, dat is misschien... Stom geweest. Dat is het de verschijnsel. Dat ik <laughs> niet vind. gewonnen heb. Ja. Ik dacht nou, nou, inderdaad. nou kan het In ieder geval niet aan de jurk liggen. We hebben met je man gebeld. Hij is voor ons de kleedkamer van jou ingelopen. in, in jullie huis. om te kijken waar die was. Om te, om te kijken ook welk merkje erin uh, hing. Want dat wist hij niet meer. Uh, hij kon hem niet vinden. Hij, hey, was... hij is uh, bij de Stomerij. Op hij op is dit moment, natuurlijk ja. bij de Stomerij. Maar hij zei wel. hij was afschuwelijk duur. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, hoe. Uh... Nou, De trozais weet maken, hij, uh, hij uh, is te koop voor 1600 euro. Ja, oh, je hebt korting gekregen, begrijp ik, Beetje. aan deze formulering. Ja. <laughs> Kijk, dat krijg je nou als je hoofdredacteur bent van L. Uh, wij praten zo meteen door over jurken, maar ook over het leven... ja, uh, uh, in de jurk, zal ik maar zeggen. Het, het werk van een hoofdredacteur van L. Een blad wat nog steeds in de groei is, waar nog steeds mensen uh, uh, bij komen. Wat heel opmerkelijk is in een, in een, in een crisislandschap. Ook in, in de bladenwereld is een flinke crisis. Dus daar gaan we het onder andere over hebben met Ciel Narings. Welkom luisteraars bij Kunststof van woensdag 19 december. Het Cultuur en Mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer uh, per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Kunt reageren? Radio Kunststof.nl. Of hashtag uh, Radio Kunststof als u wilt twitteren. En we gaan eerst eens even lekker voetballen. Bekervoetbal achtste finale. De wedstrijd NAC, Heracles, Bas Tichler. Ja, het is uh, 1-0 in het voordeel van NAC. Na een kwart wedstrijd in Breda. Dat is terecht, want NAC is beter eigenlijk. De enige ploeg die in het eerste deel van dit duel heeft willen voetballen. Schalk de spits heeft gescoord na een aanval die eigenlijk aan de andere kant van het veld begon. Door de doelman na een schot van Goedelje nog werd gered. Voor de voeten kwam van Hooy aan de andere zijde van het veld. En die bracht hem eigenlijk vrij makkelijk en snel weer voor het doel. Daar stond Schalk van dichtbij klaar om hem binnen te koppen. En zo is het 1-0 voor Nak. Heeft Herakles daar nauwelijks iets tegenover kunnen stellen. Ploeg staat wel vijf plaatsen hoger in de eredivisie. Maar in bekervoetbal, dat weten de kenners, zegt dat eigenlijk niet zoveel. Want het enige dat Heracles heeft laten zien was een vrije schop van Overtoom. Dat was een mooie vrije schop, zeker. Maar die ging er niet in, omdat Terauwelaar de keeper van NAC in de weg lag. En zo staat het dus dan nu bijna 24 minuten in het voordeel van de thuisploeg 1-0. Zoals gezegd terecht, want NAC is beter geweest tot nu toe. En straks meer nieuws van verslaggever Bas Tichler... bij deze achtste finale, de wedstrijd Nak Herakles. Luisteraars nogmaals, wilt u reageren? Wilt u iets zeggen over een jurk? Wilt u iets zeggen over het modelandschap? Wilt u iets zeggen over L, het tijdschrift waar we het over gaan hebben? Of wilt u gewoon iets persoonlijks kwijt? Dat mag ook, radiokunsthof.nl, dan naar het gastenboek natuurlijk. Of hashtag radiokunsthof.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 of London Town, eagerly pursuing all the latest fancy trends, because she's a dedicated follower of fashion. Oh, yes, she is. Oh, yes,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 He's as thick as can because 'cause he's a dedicated follower of fashion. He's a En dan nog even die aanslag. Hè. Een typisch geluid van de Kings, dedicated follower of fashion. Ja, dat gaat natuurlijk over de mode. En, uh, en, en mijn chef, eindredacteur Frans Kotterer, uh, die begon zo'n prachtig maar lang verhaal over, over deze plaat en over deze Kings, dat ik zei: van, Kom dan zelf maar gewoon binnen en vertel het. Ja, nou Want jij ja, hebt het meegemaakt. Het was allemaal. Alsof ik weer 16 ben. Ach, jongen, uh, dat waren natuurlijk de beroemde 60s met uh, de opkomst van de Beatles, de Rolling Stones, de uh, Kings, de Who... Nou, de Kings waren bij uitstek uh, eigenlijk het, uh, het uithangbord van Carnaby Street, het, het modehart van Swinging Londen. En uh, Ray Davies kijkt hier, uh, de, de zanger en componist van dit nummer... de frontman van de Kings, kijkt hier enigszins ironisch op zijn eigen generatie. In de tweede zin zingt hij al... Uh, His clothes are loud, but never square. Dus lawaierige gekleed, maar het is nooit burgerlijk. Ja. En uh, eigenlijk in die tweede helft van de jaren zestig... toen brak die mode door, uh, ook voor mannen. We hadden natuurlijk het model Twiggy en Mary Quant. Maar uh, uh, de mannen begonnen opeens allerlei... Uh, uh, kan ik mijzelf ook nog wel herinneren dingen ja, te dragen vertel, dat je vertel. als ik nu nog wel eens in mijn fotoalbum kijk denk ik dat moet diep in een kluis en dat moeten we misschien als ik dood ben eens een keertje gaan publiceren ja maar ik wil het toch wel graag horen nou het was uh, daarvoor was het eigenlijk de zwarte kooltrui, die was heel hip en daar hadden we de spijkerbroek uh, begonnen met de roy Rogers, wrangler en de werd het levi maar opeens uh, explodeerden het in dingen als sjaaltjes... Uh, Kashmir overhemden. Ik kan me herinneren dat ik uh, mijn moeder uh, de oren van haar hoofd heb gezeurd om een paars Kashmir overhemd met zo'n hoge boord, met zo'n clipje. Ja. En daaronder droeg ik dan een ribfluwelen broek, maar niet van het smalle, nee hele brede strepen ripfluweel. En daar moesten natuurlijk Clark schoenen onder. Dus ze werden schoenen. Ja. Klinkt buitengewoon aantrekkelijk. Ja, vind je niet, Cecile? Nou, ja, een beetje zo'n roodbruine broek, zo'n heupbroek. En dan met zo'n hele brede riem. Waarvan je de gesp dan niet boven de gulp had zitten. maar die schoof je door naar je heup. Nou, zo liepen hele generaties rond. Maar... Wacht even, waarom deed je dat? Dat doorschuiven ja, naar dat de Ja, dat was hip. Daar was iemand mee begonnen. Dat zag je op een foto in de Muziek Express. En dan dacht je, oh, maar dat, zo hoort het dus. En ze zagen de Kings er ook zo uit? De Kings waren, was, was een van de meest modieus geklede bands. Waar echt hip. Jasjes, shirtjes. Iedereen wilde de Kings zijn. Ja, de Kings wilde iedereen zijn. En ze waren wat, wat meer fashionable dan de hoe. Dat was toch wat meer rebels. Uh, de Kings waren ook erg van de suède jasjes. Nou, dat was echt natuurlijk, om van te kwijlen, een suède jasje. Ik ben er nog steeds aan verslaafd, aan suède jasjes. En uh, uh, het was een enorm feest. Uh, maar het ging ook alle kanten op. Hè. De, de, de, de, wat Davies ook zingt op een gegeven moment: One week is in polka dots, ja. the next week is in stripes. Dus het, ja. het, het, het kon stippen, alle kanten stippen, op. gaan. ja. ja. Maar het was, het was natuurlijk de place to be. Carnaby het Street, Londen, mode. Ja. Leicester Square, Regent Street, ja. alles kwam daar vandaan en, en ja. spoelde de wereld over. Ja. Het was een enorm. Uh... Frans, ik moet het nog even met mijn chef overleggen. Maar wil jij een mode-muziek mode-muziekrubriek in uh, dit programma? Uh, nou, daar ga ik eens over nadenken. <laughs> ja, waarom niet? Oké, okay, dank je okay, voor je Graag toiletting. gedaan. Uh, Cecile Marings, ja, jij was daar niet bij in Carnaby Street. Want jij was nog niet eens geboren nee. toen. Nee. Jij bent nog een jonge bloem. Uh, je bent nu hoofdredacteur van El. Maar daar had je jij vast bij willen zijn, want het moet gewoon ook heel hot en steamy geweest zijn daar. Ja, ik had bij al die revoluties willen zijn, ook jaar 20 ook graag willen meemaken, maar gelukkig zie je dat soort uh, stromingen steeds weer terugkomen en weer, weer hervertaald worden naar, naar het nu. En het is wel heel fijn om oude foto's te zien... En, en te bedenken wat er nu mee gedaan wordt. Het is een onuitputtelijke bron. En, en nu men voor... is nog steeds schatplichtig... bijvoorbeeld aan die Carnaby Street van ja. die tijd. Hè? Maar je ziet bijvoorbeeld voor de komende zomer... dat de jaren negentig weer... Uh, dat Grunge weer opnieuw uh, wordt geïnterpreteerd. En dat, dat voor onze jonge uh, moderedacteuren van begin twintig... die vinden dat heel spannend, want het is hun jeugd. En wij denken van ja, maar Grunge, dat was toch eigenlijk eer gisteren. Ja. De ja. mensen van uh, begin veertig. Dus het is, uh, het is wel heel mooi. Om te zien dat alles wel weer een keer terugkomt, maar het wordt weer allemaal weer uh, nieuw uh, gebracht. Als ik alleen al kijk naar de cover van L van januari, uh, het nieuwe jaarnummer, Hallo 2013, staat erop. Daar er staat een, een over een schitterend model. Ik denk dat ze Chanel rood op de lippen heeft, maar wat in ieder geval zeker is, is dat ze een fluwelen paars pak aan ja, heeft, Paul Smith. Ja, en maar dat doet dat uh, appelleert ook enorm aan een, ja. aan, aan een andere tijd. ja. Het is inderdaad iets wat je waarmee je denkt aan David Bowie of misschien wel de stone, zeker dat, dat materiaal. Er zit veel glamour op, hè? Ja. En in, ja. in, de, in de kleuren, paars, knalrood, ja, knalroze combinatie. En mooie uh, fluweel. Ja, toevallig vind ik het ook nog heel mooi. Ja, <laughs> ik ook. <laughs> ja. Um, ik ga je even wat beter introduceren. Je bent hoofdredacteur van L, je bent auteur van de bundel Geluk is een jurk... wat natuurlijk een, een weergaloze titel is. Je bent regelmatige tafelgast in De Wereld Draait Door. Ook auteur van een ongelooflijk leuke stijlrubriek in de Volkskrant, Volkskrant Magazine. En je bent uitgeroepen en daarom zit je hier tot hoofdredacteur van het jaar. Een titel waar je al heel lang op zat te azen. Je stond al twee keer eerder in de startblokken, zelfs al heel erg dicht bij de trap... Ja. Eh, om die prijs in ontvangst te nemen. Maar je ging steeds onverrichte zaken naar een huis... En nu, nu heb je hem dan toch gekregen. En gelukkig maar, want je zat in een verschrikkelijk dure jurk van 1600 euro. Te wachten op die prijs. Had je je wel voorbereid eigenlijk op tegenslag? Um, nee, nou ja, natuurlijk. Er waren vijf genomineerden. Dus de kans dat ik het niet zou worden was groter dan dat ik het wel zou worden. Statistisch gezien. Maar ik had het niet leuk gevonden, nee. Nee, want je kunt slecht tegen verlies. Ik wil wel graag winnen, ja. Ja. Ja. En dat is altijd al zo geweest? Dat is altijd zo geweest, ja. Jij, jij doet, zegt jouw omgeving niet mee met een spelletje om het spelletje, maar om te winnen. <lacht> Jazeker, ja. ja. Oh, wat moet het dan hard voor jou zijn geweest, dat je al die jaren voor niks daar zat? Ja. Nou, het, het waren maar twee keren. En uh, nou ja, ik, ik won ook niet van de minste, dat, dat kan ik dan ook nog wel hebben. De eerste keer verloor ik van uh, Frans Kerstui, van uh, Libelle. Dat ja. nou, is een, een kanon in Bladerland. En de keer daarna, toen uh, ging de prijs naar Linda de Mol en Jilda van der Bijl van het Blad Linda. Nou, zeer terecht. Dus dat kan ik dan wel hebben. Maar heel leuk vind ik het niet. en hoe heb je die nederlaag? Nou ja, weet je wel. Ik laat je gewoon een stukje voorlezen uit, het, uit de bundel Geluk is een jurk. Want daar vertel je eigenlijk uh, het relaas van de teleurstelling de vorige keer. En ja. dat kan je nu makkelijk vertellen, nu je toch al die overwinning in je zak hebt. Ja. Je wil het hele stuk? Ja. ja? Smullen. Het was dinsdag. En donderdag zou een belangrijke dag worden. L was voor drie tijdschriftprijzen genomineerd. Kans op winst was meer dan reëel. Op de redactie oefende ik vast met juichen... met de drie Mercuurs die we eerder wonnen met L. Een zelfoverschatting geen gebrek. Sinds ik als negenjarige een kleurwedstrijd heb gewonnen... win ik namelijk vrijwel alles. Verkleedwedstrijden, televisiequizzen, triviant. Maar sinds ik als negenjarige prijswinneres in de krant heb gestaan... en een door mijn moeder uitgezochte dirndel, wil ik behalve de hoofdprijs vooral een outfit... waarin ik niet voor paal sta op zo'n moment. Maar het was dus dinsdag en ik had nog helemaal geen jurk. Alleen schuim op de mond van de stress... en spijt dat ik niet eerder begonnen was met zoeken. Goddank belandde ik eind van de middag bij vintage-koning Ferry van der Nat... die in zijn winkel uit de archieven in het Souterrain... een gouden Thierry Mugler viste. Precies mijn maat. Beetje Oscarbeeld meets Star Trek. Om kort te gaan, podiumwaardiger, kon bijna niet. De avond zelf waren de complimenten niet van de lucht. Alleen een collega van het blad Vrouw vond de jurk apart... Tijdens de prijsuitreiking zat ik pal vooraan, alvast dicht bij het podiumtrapje... en zag ik het, hoe presentatrice Anita Witsier... precies dezelfde jurkbreek te dragen als de hoofdredactrice van Vrouw. Zoiets was je met een aparte jurk niet gebeurd, dacht ik nog vals. Maar toen was het gedaan met de pret. We wonnen helemaal niks. Na de uitreiking probeerde ik onopvallend richting bar te sluipen... om daar vloeibare troost te zoeken... Helaas viel de fonkelende jurk gigantisch op... en moest ik door een haag van medelijdende woorden. Onder andere van Linda de Mol, die ook geen hoofdredacteur van het jaar was geworden. Maar heel lief zei... Ik weet hoe het voelt. Met Gooise vrouwen hebben we keer op keer niks gewonnen. Toen was er champagne en een paar glazen verder werd het toch nog gezellig. Lois Lane deed in ABBA medley en samen met collega Ilonka galmde ik mee met Waterloo. And how could I ever refuse I feel like I win when I lose? Op de redactie kreeg ik een zelfgeknutselde kaart met de tekst... Voor ons ben je elk jaar hoofdredacteur van het jaar. Er werd getwitterd. Je had alleen al om die fantastische jurk moeten winnen. En zo voelde ik me ondanks alles toch geen loser. Alleen het feit dat de jurk weer terug moest, ver is modearchief in... dat is een bijna niet te dragen verlies. Heel leuk stukje. En dat is ook de toon die, die, die, die de boventoon voert in, in het boek uh, Geluk is een jurk. De modewereld van binnenuit, door jou dus beschreven. Je zit al, al sinds uh, jaren en dag zit jij bij alle grote shows... internationaal, nationaal en ga zo maar door... Uh, uit dit stuk blijkt dat uh, behalve die, die, die grote gretigheid om die prijs te krijgen, dat je ook een, een nogal groot talent hebt om, om de mode en jezelf op de hak te nemen. Is dat uh, onontbeerlijk, humor in, in de wereld die mode heet? Als je, als je er niet op kunt lachen, dan hou je het niet heel lang vol. Nee. Want er is natuurlijk ook, het, ik neem het heel serieus, hoor, mode, maar af en toe dan moet je even uh, jezelf en, en, uh, en je naast een spiegel voorhouden. Want het komt op mij soms ook over, en ik zit natuurlijk niet in die wereld, zeer nadrukkelijk niet... Uh, als een wereld waar men juist elkaar heel erg serieus neemt de hele tijd. Is dat ook zo? Ja, er zijn het... heel veel mensen die het bloed serieus nemen, maar als je er niet op kunt lachen, dan, uh, dan heb je het best wel zwaar. Als je het allemaal zo serieus neemt en je wil alles tot op de regel volgen... dat is niet, niet te doen. En het is ook, ook zo'n prachtig circus. Je moet het af en toe een, een beetje afstand nemen en ernaar kijken... Ja, als het een soort vreemd verschijnsel is, als een circus. En dan, dan, dan is het wel, wel te doen. En dat komt heel goed tot uiting in stukjes als. Uh, de, de, de, het echtpaar Beckham, uh, dat dan een, een nieuw parfum uh, lanceert. En dan worden jullie allemaal, de hele modewereld wordt dan gewoon opgetrommeld. Ja. En waarvoor eigenlijk? Ja, dat is een echt gebakken lucht. Er wordt een gevoel verkocht, of een, of een, uh, ja, een glamour en uh, een droom. En je krijgt dan een, een interview met, met het echtpaar. Je mag met vijf journalisten van verschillende bladen... Mag je om ze heen zitten, er zit een soort van tronen. En dan wordt het nog nauwkeurig in de gaten gehouden... door iemand van de PR-afdeling van het beautymerk. En die dan dingen zeggen als David en Victoria, they live beauty. Ja. En dat, ja, daar zitten ze dan inderdaad serieus bij te knikken. Maar ik heb ook gezegd, van, nou, ik wil hier uh, heel graag over schrijven, maar dan wel... Dat ik ook alles op mag schrijven. Nou, dat was allemaal prima. En dus heb ik geschreven hoe het eigenlijk een beetje beschreven hoe zijn lancering eraan toe gaat. Dat je alleen een interview gaat uh, afdrukken met deze twee, wat het nou ja, journalistiek gezien niet echt een interview is. Omdat je van tevoren de vragen moet inleveren. Het mag alleen maar over de geur gaan. Het mag het alleen maar over de geur gaan. En elke pittige vraag wordt er uitgeschrapt. En van, daarna willen ze het eigenlijk ook nog lezen. Dus dat heeft natuurlijk niets met journalistiek te maken. Maar toen ze had gezegd van nou je mag alles schrijven wat je wil. Toen dacht ik, nou prima, dit vind ik wel een, dus, wel een dus, happening. Ja, dus jij neemt ons mee in een circus... Uh, bij, bij, bij een afspraak, die de, bij een media-event waar wij zelf nooit bij zijn. Uh, dat doe je op zeer geestige wijze. En het verbaast me dan ook dat ik, dat ik uh, in de research voor dit programma... Uh, de hele tijd stukken tegenkwam uh, waarin jij werd vergeleken met Anna Wintour. Uh, de Vogue hoofdredactrice uh, aan wie ook een film is ge gewijd. De Devil Wears Prada. En... Ik, ja, behalve de poplijn in het haar, dat, die overeenkomst zie ik toch nog wel. Maar verder zag ik eigenlijk toch, zie ik dan toch een vrij humorloze vrouw. Of vergis ik me nou verschrikkelijk? Is er wel overeenkomst tussen jullie? Uh, nou ja, het feit dat we alle twee hoofdredacteurs zijn van een modeblad. Het is de enige. En dat we bruin haar hebben in een bob geknipt. Maar ik ben met een foto van Victoria Beckham serieus... na die parfumlancering naar mijn kapster gegaan... En heb het zo laten knippen. En niet met een voorbeeld van uh, Anna Wintour. Jij wilde, jij wilde het haar van Victoria ben Ja, toen had ze precies hetzelfde kapsel. En ik heb met haar kapper aan de bar gestaan. Ze ziet er verder wel om, heel anders uit. Ja, ja, Victoria. ze is verder uh, de, helft, uh, de helft van mijn gewicht. Nou ja, daar ging het wel om. Uh, het is ook een heel ander hoofd. Ja, maar dat vond ik een goed geknipt kapsel. Ik dacht, ja, dit, uh, dit, dit wil ik wel. En daarna ben ik echt uh, heb ik eerst mijn art director gevraagd... om mijn foto in haar uh, kapsel te shoppen. En toen dacht ik, ja, dit staat me wel. Maar goed, uh, Anna. Toe, die vergelijking. Ja, ik snap het wel, maar het is natuurlijk ook heel fantasieloos. Het is de enige hoofdredactrice van de modeblad die wereldwijd bekend is. Dus ja, die link is wel snel ja, gelegd. En, en die, wat mij betreft, ook wel een beetje belichaam... dat er niet zo heel veel humor... Uh... Nee, het is geen Het is, het is geen, lachenbekje. Als, nee, nee, nee, <laughs> geen lachenbekje, nee. Nee, het is geen lachenbekje, nee. Nee, maar niemand in Nederland weet, denk ik, uh, zo te vertellen... hoe de hoofdredactrice van de Amerikaanse L heet. Nee, dus, dat en, weet ik ook uh, niet, nee. nee. nee. Hoe heet ze? Roberta Myers. Ja, dat moet je ook ja. wel weten. Hè? Als was je eigenlijk gewoon nu op staande voeten geslaagd, ja. als je nu ja. niet wist. Ja. <laughs> maar ja. over die strakke boblijn gesproken die jij in je haar hebt aan laten leggen... daar ben je niet mee geboren. Je bent ook niet in een jurk geboren. Nee. Je bent niet op stilettohakken geboren. Nee. Sterker nog, voordat je hoofdredacteur was, want dan ben je sinds 2004... zag je er nogal gewoontjes uit. Dat, dat, dat beweer ik niet, hoor. Dat heeft iedereen om jou heen ons verklaard. Ja. Allemaal. <laughs> allemaal Nee, serieus. Ja. Allemaal. Wat is het dat jij je een heel ander, veel nadrukkelijker uiterlijk hebt aangemeten... toen je hoofdredacteur werd? Um, nou, ik ben... Voordat ik bij L hoofdredacteur werd, was ik bij L Girl hoofdredacteur. En toen... Um... toen had je haar oh, in twee staartjes. Nee, nog net niet. Nee, <laughs> maar toen droeg ik wel gestreepte kousen. Dat is nog net geen pipi-lang-kous, maar... Je wordt natuurlijk een beetje besmet met dat modevirus. Ik, ik werk al sinds uh, 1997 voor El. En uh, dan zie je wat er kan en wat er te koop is. En dan ga je ook uh, dan, dan naarmate je salaris uh, wat, wat gunstiger wordt... dan ga je ook wat meer dingen aanschaffen en proberen. En als hoofdstructeur wordt er ook wel voor een deel van je verwacht... dat je er representatief uitziet. En ik ben ook niet heel groot. Ik ben 1,63 meter. En met een paar hakken van minstens 10 centimeter dan win ik aan lengte, maar ook een autoriteit vind ik. En dan uh, nou, gaandeweg ben ik met vallen en opstaan erachter gekomen waar ik me prettig in voel, wat me goed staat. En zo ben ik uh, natuurlijk uh, met mijn, mijn garderobe gaan uitbreiden. Maar je kunt niet Je bent hoogtutuur... eigenlijk als het ware ook qua kleding erin gegroeid in de ja, rol ja, die ja, je dat, moet. Dat moet ook wel. Als je daar, uh, als je naar een, een afspraak gaat met, uh, met, met zakenrelaties of naar een show, dan kun je niet in de oude broeken op slippers. Het kan wel, maar het wordt een, het is een beetje gek. En uh, zeker in een wereld waarin mode, waar alles daar om draait. En, en de, uh, de, de, de, de signatuur die, die je afgeeft en de. Nou ja, je, je, je stijl vertelt een beetje wie je bent. Je kunt zien aan, aan mensen bij de shows uit welk land ze ongeveer komen. Je herkent de Amerikanen, je herkent de Fransen en de, en de, de Russen, het Nieuwe geld, de Brazilianen, de Chinezen. Het vertelt, het onderstreept je identiteit en dat is, dat is en ook je autoriteit vind ik. En dat, ik vind het ook een soort houvast met een met een goed jasje en een mooie kokerrok en een goed stel hakken. Ja, want daar hebben we de contouren van Cecile Narings te pakken. Ja. Je werkt altijd heel erg met, met taille. Jouw taille is goed zichtbaar. Dat doe je waarschijnlijk omdat je niet zo heel erg lang bent. Heb ik zelf maar bedacht. <laughs> Scherpe analyse. Ja, ja, nee. Ik, heb voor mij, ik lees ook veel van die bladen. Ja. Eh, hakken, kokerok, boblijn. Ja. Kokenrok, ja. En een goed goede tas. In. Niet ja. te vergeten. Ja. Dat is het een beetje, Ja, het is niet heel, heel ingewikkeld. Ik heb eigenlijk altijd hetzelfde aan. Nee, maar het is wel een, een scherp silhouet. Ja. Scherp we spraken met José Rozenbroek. Zij is je voorganger bij Els. Ze ja. is publicist nog steeds. Ja. Um, zij, ze is ook een groot voorbeeld voor je. En zij zei hierover... wat haar kledingstijl verraadt, over haar karakter is... ze is heel perfectionistisch. Nooit overdadig, altijd strak en perfect altijd beheerst in controle. Niet iemand die zich soepel beweegt. Ze is nog steeds dat strebertje van vroeger. Ze doet alles zorgvuldig en doordacht. Ze is nooit impulsief. Ik denk dat mensen haar daardoor misschien een beetje als afstandelijk ervaren... terwijl ze dat eigenlijk niet is. Ze is juist heel lief. Maar dat is een beetje naar de achtergrond verdwenen. Heeft ze daarin gelijk? Ja, ik denk dat José mij heel goed kent. Ze heeft mij ook, ook ooit aangenomen bij Elton. Toen was ik net 27 en kwam van een ander blad... Ik ben eindredacteur geworden en um, ze heeft mij vijf jaar later gevraagd om met haar L Girl uh, op te starten. Dus ze zag wel potentie. En ik was de, de eerste jaren bij L was ik hartstikke verlegen. Ik durfde nauwelijks wat te zeggen. Ik zat vooral te kijken wat iedereen zo al aan had en wat voor bedragen ze wel niet neertelden voor al die uh, laarzen en, en schoenen en jassen die er binnenkwamen. En, uh, maar ja, met, met lief zijn... Nou, ik vind het heel fijn dat je het zegt dat ik lief ben. Ik denk dat ik dat ook wel uh, heus wel ben. Maar dat, dat heeft weinig zin om de hele dag lief te zijn... op een redactie waarbij je de lakens moet uitdelen. Dus, dat, dus, uh, dus wat jij nu eigenlijk uh, mij probeert te vertellen... is dat, dat het niet zozeer is per se alleen maar de kleding... die bij je persoonlijkheid past... maar dat het ook uh, vooral een uniform is... Yeah waar lakens uitdelen bij hoort. Ja, want als ik een, een, een, een, een op vrijdag heb ik wel eens een spijkerbroek aan met een trui met platte schoenen, maar dan. Moet ik zeker weten dat ik geen afspraak heb of vergadering. Of uh, dat ik ergens naar buiten moet. Niet iemand uh, onverwacht op je pad kan komen. Ja, want dat... Uh, dan stort je hele wereld in. Ja, maar dan dat is je gezag dan, weg. Dan, dan, sommige mensen zeggen van, hé, hey, ben jij het? Ben je klein opeens? En, uh, Wil jij even nadenken over de volgende vraag? Wat trek je aan als hoofdredacteur van een voetbalblad? Ik ga namelijk even naar Bas Tichler. En die uh, is nog steeds bij NAC Oeh, bijna wordt het daar uh, 2-1 voor NAC. En dan denkt u weet, hey, was dat 1-0, nou dat klopt. Maar na een goed eerste kwartier van NAC heeft Heracles de rug gerecht. En is het langzij gekomen, terecht overigens, via een doelpunt van Casteljon. Weggestuurd op het middenveld door Bruns. Iedereen bij NAC keek, hé, hey, is dit geen buitenspel? Dat was het blijkbaar niet. Casteljon draaide om de keeper van NAC. En schoof de bal in het lege doel. Heracles is wel al een minuut of 20-25 een stuk sterker. Terrouwelaar, de keeper van Nak, heeft het druk gehad. Heeft al een paar prachtige safes laten zien. Moet nu aan de bak als Bruns naar binnen komt en schiet. En weer redt Terrouwelaar. Om maar te onderstrepen dat niet alleen hij belangrijk is voor de ploeg uit Breda. Maar dat Heracles dus gevaarlijker geworden is naarmate de eerste helft vorderde. De eerste helft zit er overigens op een paar seconden na op. Sterker nog, die zit er nu helemaal op. En we gaan rusten na een bijzonder aardige, energieke eerste helft. Met 1-1. En als ik een klein voorzetje mag geven op je vraag... dan ben ik bang dat Cecil in ieder geval haar snor moet laten staan. Dank je wel, Bas Stichtler. Ja, overweeg je dat? Voetbal International uh, komt straks onder jouw uh, hoede. Bijvoorbeeld, hè? Ja. Kun je dat trouwens voorstellen dat je hoofdredacteur wordt van een totaal... andere? je bent hoofdredacteur van het jaar geworden. Je bent een, een, een zeer prominent blademaker. Daarin ben je ook gewoon geslaagd. Mijn hoofdruik van een voetbalblad. Ja, Het voetbal bepaalt eigenlijk al mijn dagelijks leven meer dan ik zou willen. Want ik, heb, uh, ik ben getrouwd met een, uh, met een sportfotograaf. En die mijn... ook daar langs de lijn die staat die zit niet langs de lijn, een, ja. Een, een hele grote lens. En uh, mijn beide kinderen, mijn zoon en dochter, die voetballen allebei. Dus het is, elke dag is er wel voetbal uh, aan de gang. En ik, ongewild krijg ik heel veel mee. Mijn hoofdstuk hoofddruk van het voetbalblad. Nou, ik vind het heel, heel droevig voor de lezers, maar ik, ik, ik heb er weinig mee. En nee. ik maar kan wel genieten wel... van een goede voetbalwedstrijd. Ja. Ja. Ja. Maar als je het zou worden, dan zou je ook je imago daaraan aanpassen. Of zou je dan toch ja, in dit kokerrok gebeuren? Ja, maar dan zou ik het een beetje. Dan zou ik hier en daar een, een zo'n zo leuke back and Bauer trackband bij aantrekken. Maar dan wel hakken eronder. En een oh, beetje. geen sneakers. Ja, dat, maar dan wel met een leuk rokje of zo. En een, een ja. mooi jasje of een jurkje. Ja, ja, ja. Ja. Je, zou, je zou toch wat meer doorassociëren richting ja. het voet. Maar, het maar gaat niet een helemaal andere, andere uh, identiteit aanmeten. Natuurlijk niet. We spraken met de chef mode van Elle. Esther Kapolse. Die ken je ook al uh, sinds jaar en dag. Ja. En zij, want we hebben haar ook voorgelegd... hoe zij tegen dat silhouet van jou aankijkt. <lacht> tegen het feit dat je eigenlijk dat altijd je hetzelfde aan hebt, Ja, je altijd hetzelfde aan, hebt, maar je daarmee ook heel erg een imago neerzet en zij zegt het is een voorspelbaar silhouet. Ik probeer haar soms te overtuigen van een ander silhouet, wat meer verrassing. Mijn advies is minder strak, minder streng, meer soepele elegantie, meer beweging in rokken en jurken, een mix van materialen, maar dat doet ze niet. Ja, waarom ze vasthoudt aan haar stijl? Omdat ze van controle houdt en zich prettig voelt bij dat strenge voorkomen. Het is imago en daar weten wij bij El alles van. We zijn altijd bezig met het creëren van een beeld. Een imago. Cecile heeft gekozen voor powerdressing. Voor een vrouwelijk imago dat controle en autoriteit uitstraalt. Voor een silhouet dat heel duidelijk is. Daar werkte je net ook al zelf aan, hè? Aan, aan dit... Maar toch klinkt hier een beetje in dat je, inmiddels nu je deze status ook hebt bereikt, die prijs hebt gekregen, dat je het wel een beetje los mag laten. Maar waarom zou ik het loslaten als ik me er prettig in voel? Ik vind het ook het mooiste staan. Ze heeft me wel één keer, uh, heeft ze me, toen ik naar het Boekenbal ging, omdat ik het boek had geschreven, toen heeft ze gezegd: ga nou in een jurk van Azerin Alaya, een, een, een Tunesische ontwerper die bekend staat om zijn. Het zijn wel zandlopers, silhouetten, maar hele mooie uh, uitwaaiende rok. En ik vind dat ik mooie het dan. De ja, ik vind dat ik er dan, dan een, beetje, een beetje gek en, uh, en popperig uh, uitzie. Maar ik heb, toch een, uh, toch, toch heb ik me toch laten overhalen in jurk gepast. In, in, in poederwit. Ook een kleur die ik normaal nooit draag. En het was hartstikke mooi. En je hebt het dus ook aangehouden, ik heb het, ja, gedragen? Ja, uh, naar het boekenbal heb ik, uh, ben ik in een witte, uitwaaierende alaya gegaan. Ja. Ja. Heeft dit met je carrière als hoofdredacteur ook te maken? Dat je, dat je dat gezag op moest bouwen? Je was 34 toen je eraan begon. Ja, dat is op zich niet, niet extreem jong. Maar ik, uh, ik heb nog wel wat moeten overwinnen. Want ik kwam natuurlijk bij een ploeg waar ik ooit was weggegaan uh, en, en toen was ik eindredacteur... en in de bladen betekende dat je, nog, dat je alle teksten onder controle hebt... dat je koppen en intros maakt, maar niet dat je een leidende rol hebt. Je bent wel een spin in het web, maar niet een, een leidinggevende. En toen ik terugkwam van L Girl... Kreeg ik, uh, was ik opeens een leidinggevende van mensen die ik eerst uh, boven me had gehad. En, dat, uh, en, en ik heb uh, nou ja, alle, alle stappen gezet die je dan moet zetten. Dan ga je met iedereen apart zitten en dan heb je een één op een gesprek... De eerste die dan zo'n gesprek aan wilde gaan, was de toenmalige modeassistenten. En Het eerste wat ze zei was, ja, ze motten je niet, ze motten je niet. En dat was een vervelende boodschap. En toen dacht ik, nou jij bent de ja, waarom, eerste die eruit vliegt. Waarom uh, motten zie je niet? Ja, de, kijk, als je weggaat als hoofdstructuur ben je de best die er ooit geweest is. En als je komt, dan uh, is iedereen natuurlijk bang voor zijn eigen hagie. En uh, bang voor verandering. We ja, zijn uh, net trouwens even in een bijzintje. Jij bent de eerste die er ja, afvliegt. Ja, ik dacht iemand die, die zo uh, haar. Ja, die, die mij dit meent te moeten vertellen. En op die manier mijn. Uh, sympathie probeert te winnen, dat is niet zuiver op de gaten. Ze, ze, ja, ze, ze, ze kreeg een andere baan, gelukkig, heel snel. Dus ik heb haar niet zelf uh, de deur hoeven wijzen. Maar dat, dan merk je wel dat er, dat er van alles speelt. En dat, uh, dat is moeilijk. Je moet uh, gaan bedenken, waar sta ik voor? Wat wil ik gaan doen? Wat heb ik uh, afgesproken met mijn uitgever? En uh, hoe kan ik mijn visie op het blad, die je van tevoren natuurlijk uh, duidelijk moet maken. Hoe kan ik die uitvoeren En als er mensen zijn die denken dat ze het beter weten dan jij. En je zelfs gaan tegenwerken, nou, dan moet je daar een, een oplossing voor zien te vinden. Is dat ook gebeurd? Ben je tegengewerkt in je beginjaren? Ja. Ja. Op welke manier? Uh, nou ja, dat op de dag, ik werk woensdag thuis, dat op die dag dat ik dan achteraf hoorde dat er weer dingen werden teruggedraaid die ik had, uh, had gezegd. en dan denk ik, ja, dat, dat kan niet. En uh, daar moet je natuurlijk gesprek over aangaan met diegene. En als je merkt dat het niet werkt en het niet aankomt, dan moet je daar toch uh, in overleg met de uitgever natuurlijk, dan moet je daar toch maatregelen voor nemen. Ja. Want ik kan niet naar iedereen zijn pijpen dansen en, uh, en, en andermans plannen gaan uitvoeren als ik er niet achter sta. Als ik hoofdrecteur ben, ben ik degene die beslist en niemand anders. En dat is een wijze les die, die, die, die moet je leren. En dat is in het begin heel eenzaam. Maar daar. En er, zijn, er zijn koppen gerold. Er zijn er mensen, mensen uit zichzelf weggegaan. En zonder, zonder ruzie. Maar wel ook dat ik. In één geval heb ik duidelijk gehind. van. Uh, misschien is het beter als je ergens anders gaat werken. en ook een goed aanbod gedaan. In één geval is, dat, uh, is het vrij. Uh, nou ja, uit, nou nee, niet echt uit de hand gelopen. Het was minder, minder plezierig. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. en zijn al die mensen heel goed terechtgekomen. Maar je kunt natuurlijk niet ergens uh, beginnen en, en zeggen van... weet je, ik brand mijn handen nergens aan. Ik blijf met iedereen vriendjes. en uh, Ik zit hier om de lieve vrede te bewaren. Ja. Dat is het laatste waar ik voor zit. Ja. Ik zit er om een goed blad te maken. Volgens jouw man, jouw echtgenoot... die nu heel veilig nog langs de lijn zit... maar hoe lang nog in vredesnaam... Uh, René Bouwman heet hij, sportfotograaf... Uh, moest jij ook iets anders overwinnen? Namelijk, uh, ze is nu heel duidelijk en uitgesproken... maar dat heeft ze moeten leren. In Limburg zeggen ze de dingen nooit direct. Dat Limburgse achterbakse gedoe... Heeft ze achter zich moeten laten, je bent geboren in Maastricht, ja. dat Limburgse achterbakse gedoe. Hij nou ja, zei dat, het gewoon hoor. Ja, nee, dat uh, heb ik Noord-Holland, West-Friesland. <laughs> um, nou, maar dat, dat was ik toen, toen ik uh, hoofdstukte werd, was ik dat al wel, uh, wel kwijt hoor. Was je dat ontgroeid? Ja, het ja, dat, dat werkt niet. Ik, ik woon nu al langer in, uh, ik woon in Utrecht. Maar ik woon daar al langer dan dat ik in Maastricht heb gewoond. Je herkent het wel, wat hij zegt. Ja, ik herken het zeker. En ik kom nog vaak terug in, uh, in Maastricht. Mijn, uh, mijn ouders en mijn zussen wonen daar. En ik kom er heel graag. Maar ik heb wel gemerkt, vanaf het moment dat ik ging studeren in Utrecht... dat het totaal anders is dat mensen het recht in je gezicht zeggen wat ze van je vinden. Dat is eerst heel erg schrikken. Maar nu vind ik het eigenlijk heel praktisch. En nu merk ik, als ik met mijn ouders praten met mijn moeder, dat ze, dat ze het niet... Ze, ze draait eromheen om heen en ik ja eh, schiet eens dus op. Wat, wat bedoel je nou? Zeg het nou gewoon. Ja. Ik kan het wel hebben. Maar dat heb ik inderdaad moeten afleren. Maar toen ik mijn man leerde, was ik het volgens mij ook al kwijt. hoor Hij vindt me af en toe te direct zelfs. Oh, oh ja. we zijn nu in dat stadium ja. <lacht> Elkaar de hele dag de waarheid zeggen, dat hoeft nou ook weer niet. Nee. <lacht> maar eh, wat, wat moest je van jezelf overwinnen nog meer... om, om uiteindelijk uit te groeien tot die hoofdredacteur van het jaar. En een succesvol hoofdredacteur. Uh, nou, bij je standpunt blijven. En, en, en ja, doen wat je, wat je denkt dat goed is. En ook ervan overtuigd zijn. Dat is wat veel vrouwen moeilijk vinden. Dat wat jij vindt, dat inderdaad ook klopt. En, uh, ik heb, toen ik net hoofdredacteur was bij Elle Girl... heb ik gevraagd om een coach. Omdat ik dacht, ja, hoe, hoe moet dat nou? En dat was is, is een hele praktische. Ik wilde totaal geen wollige coach, maar iemand die gewoon heel, heel praktische. Niet iemand die over je jeugd wilde praten. Eindelijk. Nee, maar iemand die zegt zei: van, nou, als iemand moeilijk doet, dan moet je dit en dat doen. En niet gaan schreeuwen en niet boos worden. Maar gewoon heel duidelijk herhalen: zeggen, Ik ben de baas en zo wil ik het. Mm -hmm. Punt. En dan hoef je verder geen verantwoording voor af te leggen. Jij bent de baas, jij zit er ja. niet voor niks. Nou, jij dat hebt soort de dingen de dat heb ik. Uh, ja, dat moet je wel leren. Want ja, maar je je moet moet wel, dan moet je ook echt een visie hebben. En die had je, want daarvoor ja. was, je, was je aangeroepen, om, hè, gevraagd om, om, om die functie. Wat, wat, wat was het belangrijkste uh, segment van jouw visie? Wat wilde je met L? Want dat uh, was een wilde tijd natuurlijk toen al. Nou, dat viel eigenlijk nog wel mee, want dat is uh, acht jaar geleden. Dat is de, in oktober 2004 ben ik begonnen. Toen hadden we nog geen Linda, we hadden nog geen Glamour, we hadden nog geen volk, we hadden nog geen Gratia. Het was een vrij rustig uh, tijdschriftlandschap. De, de, de commerciële eisen waren wat, wat, wat minder. En, uh, maar wat wel aan de hand was, El bestaat sinds 1989. En was erg met de redactie meegegroeid, die daar uh, een groot deel zat al vanaf het begin. Dus het werd een, langzamerhand een beetje een veertigersblad. En ik, mijn voornaamste uh, missie was om het wat jonger te maken... en wat levendiger en wat spannender en wat meer glamorous. En... Het was ook een, een lifestyleblad geworden, hè? ja. En ik, met heb, met uh, ik heb ervoor gekozen om, uh, om het veel meer op mode toe te spitsen. Ik dacht, daar gebeurt het en dat is waar we het verschil kunnen maken. Want er zijn heel veel bladen, er waren natuurlijk wel heel veel andere bladen, maar L is de modetitel van Nederland en dat moeten we laten zien. Dus ik heb interieur en culinair eruit gehaald. En veel meer nadruk gelegd op, uh, op mode. Ja, en daarmee ben je mij eigenlijk voor een groot deel als uh, lezer kwijtgeraakt. Maar ik was ja. toch al te oud <lacht> voor die doelgroep. Ja, ja ik stond helaas, heel blij meer in ja. die schema's. Maar mijn dochter, die nu 18 is, die heb je, die heb je teruggewonnen. Ja. Die, die heb je binnengehaald op die manier. Waarom, waar, waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat je, dat je je als modeblad manifesteert in die leeftijdscategorie? Even grof gezegd 18 tot, uh, tot 40. Ik um, denk dat dan uh, de vrouwen, zeker als ze nog uh, alleen zichzelf hebben... Om, om rekening mee te houden, voornamelijk zichzelf... op het moment dat vrouwen kinderen krijgen, dan hebben ze eventjes andere prioriteiten. En dat kan dan uh... af en toe een windjek aan. Ja, ik, toen ik uh, in het kraambed lag, dacht ik ook... eens een nieuwe elken van je kan mij het schelen, alsjeblieft niet. <lacht> uh, maar dat dan, uh, dan is je, je, je imago en je uiterlijk is, is van groot belang. En dan ben je ook voor een deel ook nog zoeken en dan wil je ideeën aangereikt krijgen en tips. En, uh, en, en ook, ook wel lezen over mode en... Uh, dus het is, ik denk dat die, die leeftijdsgroep het, het meest bezig is daarmee. En misschien ook het meeste uh, tijd en geld besteed aan, uh -huh. uh, aan mode. En het is voor, natuurlijk een, een wereldwijde titel. Er zijn 43 edities. En je moet natuurlijk... Nou, de Duitse L is aan de oude kant en de Britse is weer wat jonger. Maar ook grofweg is het toch ergens tussen de 20 en de 40 dat het moet gebeuren. En daardoor heb je het nu voor elkaar gekregen... dat L een blad is met uh, ja, het belangrijkste modeblad van Nederland. Uh, ik dacht ruim 90.000 abonnees, klopt dat? Nee, niet abonnees, de, oplagen, oplagen. betaalde oplagen van, nee, ja. van 90.000. Uh, in een tijd dat het toch met de meeste bladen... ik geloof behalve Linda, zeg ik zo uit mijn hoofd... tamelijk slecht gaat als het dan ja. modebladen of glamourbladen betreft. Ja, het is een dalende markt en dat is, uh, dat is heel droevig. Maar ik ben heel blij om te kunnen zeggen dat wij al... Uh, zeker vijf, zes kwartalen achter elkaar uh, aan het stijgen zijn. Dat heeft die jury ook opgemerkt. Sterker ja. nog, die heeft dat heel erg uh, uh, naar voren gehaald in het juryrapport. Dat dat je grote verdienst is. Dat jij gewoon blijkbaar weet waar het zit. Dat is niet alleen maar dat leeftijds... Nee, maar het is denk ik ook gewoon nee. alles wat je met je blad uh, uitstraalt. En we hebben het afgelopen jaar nog extra hard ons best gedaan, omdat er een, een internationale concurrent bij kwam. En Volk. we moesten laten zien, ja, in april hè? We moesten laten zien wat, waar wij voor stonden. En uh, dat hebben we zeker gedaan. En gelukkig heeft de uitgever ook gezegd, van, nou, die maakt nog maar wat meer pagina's. En het pa papier werd eindelijk dikker, wat we al jarenlang hadden gevraagd, maar nooit gedaan kregen. En het was uh, voor ons eigenlijk, ja, we dachten van hallo, uh, modelblad, modeblad Wij zijn natuurlijk al heel lang en uh, vlak ons vooral niet uit. Hier, uh, Want dat was een reële dreiging. Volk kwam eraan. En Wok had zich natuurlijk uh, internationaal is het al een waanzinnig merk. Uh, was je bang? Nee, bang nooit. Nee, ik was benieuwd of ze hun, hun uh, wat ze zouden gaan doen of ze dat konden waarmaken. En het is natuurlijk in alle landen waar uh, een Volk verschijnt, is er ook een L. Andersom niet. Uh, maar voor ook is een oudere titel en is wat nou, net iets. Misschien is dat dan de, de Rolls Royce onder de bladen. En wij zijn meer een, een snelle Mercedes of een Audi. Um, maar ja, het was wel spannend. En, uh, er wordt je natuurlijk bent wel, uh, adverteerders kwijtgeraakt? Uh, dat heb ik kwijtgemaakt. Het is meer dat ze, dat ze dan gaan spreiden. Dat ze zeggen van nou, dan doen we ook een paginaatje daar. En, uh, maar het is, we zijn nog steeds, en, en met kop en schouders boven de andere uit, marktleider qua adverteerders. Maar het was wel iets waar je voor moest vechten. Ja, natuurlijk, wij waren degene waar ze... the ones to beat. Ze gingen natuurlijk uh, recht op onze markt af. Want wij waren de, de, de, altijd het hoogste segment uh, qua modebladen. En nu gingen zij er nog een keer boven zitten. Ja. Dus dan weet je dat ze gaan... natuurlijk gaan zij bij alle luxe tassenmerken en juwelenmerken... gaan zij ook aankloppen. En het is natuurlijk niet zomaar een titel die erbij komt. Het is wel een serieuze maar het titel. het is een serieuze titel met een oplage van 40.000 ongeveer. Uh, begrijp ik op dit moment. Ja, ik heb nog, nog geen officiële cijfers, maar zoiets uh, zou het best kunnen zijn. Uh, ja, ja. Wat merk je er dan van, dat zij er toch zijn? Um... Dus, dus dat bedelen voor die tassen? Nou, ik heb daar nooit iets van begrepen, maar sinds ik je boek heb gelezen wel. Je moet dus heel erg bedelen om met een hele dure tas of een pakje... Uh, in, in, hè, dat, dat dat gefotografeerd mag worden voor jou. Ja, best. de samples uh, opvragen. Ja, want er uh, zijn van, van alle catwalk-collecties een aantal looks... Dus, uh, en, en, en accessoires die iedereen wil hebben. Dat is... Dat is heel gek, maar dat wordt toch uh, het zijn altijd weer dezelfde. En dan heeft natuurlijk een, een grote titel uit Amerika, heeft voorrang op een, uh, een blad uit Nederland. En dan vraag je het op en dan wil je het meenemen naar Zuid-Afrika om daar te gaan fotograferen. En dan krijg je het niet of dan krijg je een andere look. En dat, ja, natuurlijk, dan moeten we nu in de, de plekken bij de shows precies hetzelfde advertenties, lezers. We zitten voor een groot deel in dezelfde, helemaal, in dezelfde vijver te vissen. Ja. En dat, dat merk je ervan. Maar ik merk wel dat. Het, het goede ervan is uh, eigenlijk dat, dat mode nog serieuzer genomen wordt... en dat Nederland serieuzer genomen wordt door uh, de internationale merken. Want als er NNL en, en een Vogue zijn, dan, nou, dan is het toch wel... ook al is het een klein land, dan dat doet het toch wel mee... Dus we hebben er tot zover eigenlijk alleen maar profijt van gehad. Dat mensen ja. ook naar de kiosk gaan en denken van: nou, we nemen de L ook mee, of, uh, of we nemen misschien wel wel de L mee en niet. Uh... De meeste mensen die wij in het veld hebben gesproken, die uh, waren unaniem van mening dat de L beter is geworden door de komst van Wok. Dus dat jullie je aangescherpt uh, hebben. Maar uh, er kwam ook wel een heel hardnekkig gerucht op ons pad. Namelijk dat jij zelf gesolliciteerd hebt voor de functie van hoofdredacteur van Volk. En dat je zelfs ook naar Parijs bent afgereisd om. Uh, om zo'n gesprek aan te gaan. Is dat zo? Ja, dat is wel een heel, uh, heel saillant gerucht. Ja, er werd van alles uh, gezegd. Nou ja, ik dacht, ik vraag het maar gewoon even aan degene zelf. En ik snap ook heel goed dat dat soort geruchten de wereld in worden geholpen. Het lijkt natuurlijk, uh, is natuurlijk ook wel, wel, wel juicy uh, als het zo zou zijn. Maar ik, uh, ik, ik maak er geen geheim van, dat heb ik nooit gedaan... dat ik het hartstikke leuk had gevonden. En dat ik zeker geen nee had gezegd als ze dat uh, aan mij gevraagd hadden. Maar een, een sollicitatie, dat, dat is niet. Er is geen ritje geweest. Parijs geweest om nee, te praten met, nee. uh, met de baas. Overigens waar... zitten ze niet in Parijs. Oh, dus eh. dat klopt dan niet. Even door. Mijn zit in Parijs. Mijn baas ja. zit er daar. Ja, ja. Maar er is niet gesolliciteerd en je bent niet benaderd. Ik ben niet benaderd. Nee. Nee. En nee. je hebt ook niet uh, zo heel erg met die nek uitgerekt gezeten. Zo van jongens. Nee, nou ja, ik denken, heb er natuurlijk. Het uh... nee, was niet gek geweest. Nee, ik had het, dat had me hartstikke leuk geleken. Als ik het op mijn... mijn natuurlijk een nieuw blad start. Ik zit al uh, inmiddels acht jaar bij Ellen. Ja. Wat ik met heel veel plezier doe. En, en nog steeds. En misschien nu nog wel met meer plezier. Omdat ik denk dat het blad meer mogelijkheden heeft. En, en meer... Uh... Ja, meer, wat, wat meer de breedte in kan gaan en wat meer humor heeft en wat meer edge. Uh, maar als je naar leeftijd kijkt bijvoorbeeld, hè, je ja. bent natuurlijk nu zelf ook geen 32 meer. Nee, nee uh, dat was natuurlijk een hele mooie stap geweest. En het is in het buitenland. Ik sprak vorige week met mijn collega van El Thailand. En daar komt ook een volk. En ze vertelde, ja, het is een team van 30 mensen, 29 daarvan komen van Els Ze hebben daar de hele redactie uh, leeggeplukt. Er is nog, nou, zij is dan nu tijdelijk daar aangesteld. Dus dat is wel een probleem. En dat het in Nederland niet gebeurd is van mensen die allemaal ooit voor L hebben gewerkt, zo klein is die branche natuurlijk ook. Het zijn voor een deel oud-collega's van mij. Is logisch, maar dat het niet gebeurd is dat ze bij ons niet. niet uh, dat ben ik alleen maar blij om. Uh -huh. Dus één uh, freelancer is er uh, over gegaan en verder niks. Maar als je een, een streberig meisje bent dat eigenlijk altijd wil winnen, heb je dan ook een knoop in je maag als je niet gebeld wordt in zo'n periode dat dat ze aan het zoeken zijn, aan het casten zijn van, van, van een hoofdredactie. Nou, Het punt is dat eigenlijk al vrij snel duidelijk was... dat de huidige of de, de hoofdrecteur van voor elkaar dat zou gaan doen. Ze heeft het aangezwengeld. En ja. ik ken haar uh, natuurlijk al lang omdat zij uh, al vijf jaar daarvoor glamour maakte... en uh, we, we troffen elkaar overal. Dus ik wist dat zij dat ging doen. Dus dan is het ook niet zo gek dat ze niet, uh, niet nog een keer rond gaan bellen. Nee. Als het zo duidelijk door één iemand wordt aangejaagd... en ze heeft er echt alles voor gedaan. Ik gun het haar van harte. Dus ja, knopen mijn maag, ja... Ik het altijd graag gedaan, op mijn manier, oh ja. maar het is niet zo. En, en je bent uh... nog heel erg jong, dus dan ga je ook <laughs> nog alle kanten op. <laughs> nou, dan groei je eigenlijk met je bladen mee. Is dat wel een, een mooi perspectief? Nou, je moet natuurlijk... Ja, het is... Je wordt ook bijvoorbeeld niet een hoofdredacteur van Libelle... als je 23 bent, over het algemeen. Nee. Uh, en misschien wel van FIFA, om dan maar eens wat te noemen. Uh, Want dan ja. kunnen we alvast nu wat oudere bladen voor je uit gaan zoeken. ja. Ik, ja, ik zou dan. Uh, ik, ik heb, toen ik begon bij Elle, hebben, hebben mijn uitgevers tegen me gezegd: van nou, na vijf jaar moet je eigenlijk wel wat anders gaan doen. Want dan, uh, dan loop je tegen de veertig, dan is het wel mooi geweest. En toen heb ik inderdaad na vijf jaar bij een uh, functioneersgesprek uh, gezegd: van, moet ik nu al weg? Ze dus zei nee, blijf nou maar even zitten. Ik denk dat als je het zelf nog leuk vindt en je kunt, uh, je kunt helemaal meegaan in die wereld, je vindt het belangrijk genoeg. En je kunt je team inspireren en je kunt, je vindt het, uh, nou ja, je gaat echt met plezier daarheen. Dan denk ik niet dat er uh, de reden is om weg te gaan. Maar als ik nou zou denken, vind ik, ik ben eigenlijk te oud hiervoor en ik ga met tegenzin naar, naar Parijs. Ik Laan. hoor gewoon nu dat als er een hele mooie aanbieding komt, dan doe je dat gewoon. Nou, maar en, ik kan me niet voorstellen welk blad leuker zou zijn dan Elf. Nou ja, serieus. daar heb ik natuurlijk ook ja. over zitten denken vanmiddag. Ja. Toen kwam ik inderdaad, ja, Linda is een beetje lastig, denk ik. Dat is niet mijn titel. Ik vind het heel heel knap gemaakt blad, maar ik zou me daar niet... Uh... Jan ga je denk ik ook niet doen. Dat is voor nee. jou ook niet per se een stap vooruit, lijkt me. Nee. Nou ja, voetbal international, ik begon ja. er al over, maar... Ja, toch, toch uh, die snor dan maar. Hè? Ja, <laughs> toch die snor. Een, een graskolbeer. We krijgen een tweet binnen van Johanette Keunig en zij schrijft... Cecile Narens komt altijd krachtig over en schrijft met humor. Ik lees haar graag. Martine die schrijft leuk dat interview met Cecile. Ik zat met haar in de, de, de tijdschriften Differentiatie op de School van Journalistiek. Ah. Zij blonk toen ook al uit. En nu geniet ik vaak van haar stukjes in de Volkskrant. Het is haar van harte gegund dus, deze successen. En dan Francine van Leeuwen schrijft ons... Vorige week heb ik een mooi, klein, donkerblauw zijden avondjurkje voor mijn dochter gemaakt. Van Lailia. Is dat... Uh, uh, dat zegt mij niks. N Lia Lia? Is heel... oh. Oh, voor de kerst heb ik voor mezelf een patroon van Batchley Mishka liggen. Met een hele mooie zijde stof, mijn handen jeuken. Geluk is een jurk. Oh ja, geluk is een jurk. Ja. Geluk is echt een jurk. Hè? Ja. ja, ook meer dan een broekpak bedoel ik eigenlijk. Dus dus voor mij spuilman, wel. Voor Mies Paalman. voor mooie vrouwensmoking kan natuurlijk ook fantastisch zijn. Maar de, de, de sensatie van iets wat fantastisch past... en wat jouw eh, mooie, mooie versie van jezelf maakt, is natuurlijk onbetaalbaar. We gaan nog even nadenken over een kostuum. Nak, hier, Reckles, Bas Tichler. Tweede helft is uh, begonnen. Dat is zes minuten geleden gebeurd. De stand is nog altijd 1-1 in een uh, bekerduel in deze achtste finale. nou is het met beker zo dat je altijd met plezier naar een stadion rijdt, omdat je het in bekervoetbal nooit weet. Dan kan de kleine, en dat is toch dit seizoen NAC in vergelijking met Heracles, ook maar zo van de grote win. Het is in ieder geval altijd spannend, al was het maar omdat er een winnaar moet komen. Wie weet wordt het wel verlengen en wordt het een lange avond. De eerste kans in de tweede bedrijf was in ieder geval voor NAC, Goedelje. Met een poging van dichtbij, maar wat ongecontroleerd. En zo schoot hij de bal vrij ruim over het doel. Hij heeft dus wel een fase gehad in het eerste bedrijf. waarin het echt beter was en kansen kreeg. Maar moet in het begin van de tweede helft toch weer wat naar achteren. Meer dan dat het lief is. Nu zou er een counter kunnen komen als tenminste Overtoom de bal bij een ploeggenoot zou hebben gekregen. Maar dan slaagt hij niet in. En zo neemt Nak weer over na 51 minuten voetballen. Gelijke stand in Breda. Het is 1-1. Bas en straks na acht uur hoort u meer. Dan uh, gaat ze uh, langs de lijn verder met bekervoetbal na acht uur. Dus hier op Radio 1 met Bas Stigler. En deze wedstrijd naar hier haar Narings is hier te gast zij is hoofdredacteur van Elle. Uh, zij heeft een boek geschreven, Geluk is een jurk. Ze is ook uitgeroepen tot hoofdredacteur van het jaar. Dat is een zeer eervolle titel. En omdat ik, uh, dat vind ik ook heel eervol, gefeliciteerd. En ook een feestje, vanzelfsprekend. En tegelijkertijd wil ik toch nog even een paar korte minuutjes met je praten. Hoe nu verder? Want we hebben nu net besloten dat voetbal international, ja, dat wordt het niet. Uh, ik heb allerlei bladen bedacht. Je bent echt een bla bladenvrouw, maar uh, collega uh, Esther Koppos bijvoorbeeld zei ook tegen ons, zei chef mode. Het is niet dat ze een modegen heeft, dat het alleen maar het ene is, ze is journalistiek. Ik, ik zal mezelf ook niet presenteren als modedeskundige. Ik uh, heb ook geen modeopleiding uh, genoten. Alles wat ik weet over mode heb ik van Esther geleerd en van, uh, van El. En door alles te lezen en te zien. Ja. Maar een, ja, een echte modejournalist ben ik ook niet. Ik heb er wel een mening over. En ik denk dat ik ook in de loop der tijd wel smaak heb ontwikkeld. Maar ik zou zonder Esther uh, dat blad niet kunnen maken natuurlijk. Want zij, uh, zij is mijn leidraad en zij heeft echt, echt die achtergrond. En ik probeer zoveel mogelijk te lezen. Maar het heeft ook voordelen dat je niet, niet alleen maar gericht bent op die mode. En dat je, zo, dat je een bladenmaker bent. Of dat je... ja. dus, dus dan denk ik dat je ook journalistieke dromen hebt. Vermoed um, ik. Ambitieuze nou, mensen hebben altijd dromen. Ja, maar ik had, een, een boekschrijver zat altijd wel ergens in mijn achterhoofd. Dat had ik niet zo, zo vroeg willen doen per se. En dit is natuurlijk gewoon echt een bundel. Het is niet zozeer een boek en al helemaal. Het is gewoon non-fictie. Um... En een nieuw blad opstart is ook met L. Girl al gedaan. Het is, het is eigenlijk uh, heel droevig. Maar ik, Als ik het nog heb... even door. waar zit je in de midlife crisis? <lacht> nee, nog lang niet. Ik heb veel te veel plezier. Maar ik, uh, ik, ik heb het, het luxe probleem dat ik het veel te leuk vind wat ik doe. Dus ik kan op dit moment niks leukers verzinnen. Dus ik blijf nog even doorgaan uh, met Je kan niks leukers verzinnen. Nee. En het is niet zo dat je, dat je soms zoals met je man in, in, in, een, in het bubbelbad zit... En, en dat je zegt, ja, maar eigenlijk wil ik een bed-and-breakfast beginnen Nee, in oh nee, Zuid-Oost-Azië. Nee. Nee, van worden, ja. Maar. Ook van de niet werken of minder werken zou ik ook heel ongelukkig van worden. Nee, nou we wachten wel af. Want meestal is het zo als mensen dit in de uitzending zitten. Denk, twee dagen daarna krijg je dan opeens oh, een telexbericht. bericht. Nou, als je een leuke baan heeft. <laughs> nee, moet ja, zich... meer schrijven, dat zou ik wel prettig vinden. Want dat, dat vind ik echt heel boek, fijn. Boeken, boekjes. Maar stukken. ik heb er gewoon geen uh, voor echt een, een heel nieuw boek waar ik alles opnieuw voor moet gaan schrijven, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Nee. Want uh, deze baan vergt veel. En zeker nu in deze tijden, die, uh, die, die genoeg zijn. uitdagend zijn. Maar je kunt hier geen, geen, geen uh, minuut uh, permitteren om achterover te gaan. Ik denk, het is goed zo. Ja, maar je Altijd moet nu heel zwart. hard gaan schrijven. We hebben nog maar 19 seconden in de oh. uitzending. Wat, wat komt erop te staan? Dit het tegeltje. Ja, dat, dit tegelt. dat het zwart is en niet dels niet blauw. Mag ik een, een maastricht spreuk erop ja. zetten? Ja? Uh, het is gert niet, bestaat niet. Gaat niet, bestaat niet. Ja. Stel ik me zo voor. Dank je wel voor je komst. Dank mevrouw Narings. Dit was aflevering 2556. Wij lopen nog even langs de kringloopwinkel. Tot morgen. Radio 1. Nee. Kunststof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Kunststof, het culturele kompas van de NTR. S'avonds tussen 7 en 8 op Radio 1. En elke zondag om 6 uur op Nederland 2. Kunststof. Het is zaterdagmiddag, 2 uur. Precies. Buiten staan de auto's. Precies. Binnen zitten Carlo en Bas. We worden op Twitter nogal eens uitgemaakt voor rechtse ballen. Tijd voor de Trots Autoshow. Deze week klinkt die zo. De gast, is ter plekke op de Weg, Leo de Haas. Beide doen we in de nieuwe Renault Clio. Nee, er zitten zich weer een aantal luisteraars. Ja, dat denk ik ook, ja. Zaterdagmiddag om twee uur, vaste prik, de Tros Auto Show. Heb ik nog een nieuwtje? Op Radio 1, e, het nieuws van alle kanten. Nu in de boekhandel. De nieuwe Patricia Cornwell. Een razendspannende forensische thriller met Kees Carpetta in de hoofdrol. Link van Patricia Cornwell. Nu overal te koop.